Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo.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 Twee weken geleden werd er vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen en in december was er een uitbraak op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. De A28 van Utrecht naar Amersfoort blijft waarschijnlijk tot vijf uur dicht na een ongeluk bij Leusden. Een vrachtwagen botste daar tegen een pilaar van een viaduct. De chauffeur kwam om het leven. Weginspecteurs en de politie hebben het ingesloten verkeer weggeleid en doen onderzoek meldt Rijkswaterstaat. Ook de stabiliteit van het viaduct moet worden bekeken.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 Het weer, van het westen uit geleidelijk droog, het is 5 tot 8 graden. Morgen droog en geregeld zon, dan wordt het 8 tot 12 graden. Donderdag in de loop van de dag regen. Dit was het ZFM. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. De A28 Utrecht richting Zwolles nog altijd dicht bij Leusden door een ernstige ongeluk. Tot 4 uur vanmiddag waarschijnlijk. Omrijden kan via Hilversum of via Ede-Barneveld. En tot zover de verkeersinformatie.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 December song.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 All the shit that they could find Just j But I still have that brain Still have those tears and those rocks in my heart Oh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 Vanaf mijn laatste adem, tot na mijn laatste kerst, tot in de eeuwigheid zal so yeah. jij.